Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft bij het overleg in het Katshuis aangedrongen op het vervangen van minister Leers voor immigratie en asiel. Dat meldt de Volkskrant op basis van bronnen in de gedoogcoalitie. Wilders vindt dat Leers te slap optreedt... en in Europa te weinig voor elkaar krijgt. Het idee zou maandagavond door premier Rutte en vicepremier Verhagen zijn afgelegd... Gisteren zou Leers opnieuw onderwerp van gesprek zijn geweest. Hij kreeg toen veel kritiek in de Kamer in de kwestie Mauro. Mitt Romney heeft zoals verwacht de voorverkiezingen in de staten Maryland en Wisconsin en in Washington D.C. gewonnen. In de belangrijkste staat Wisconsin was het verschil een paar procent ten opzichte van zijn grootste rivaal Rick Santorum. In de andere twee staten won Romney met gemak van Santorum.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 Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Vanwege de tornado's zijn alle vluchten op de internationale luchthaven van Dallas geannuleerd. De griffierechten lijken voorlopig niet te worden verhoogd. De SGP in de Eerste Kamer is tegen het voorstel van het kabinet. Daardoor is er in de Senaat geen meerderheid voor het plan. Minister Opstelten wil de kosten om een rechtszaak aan te spannen per 1 juli fors verhogen. Tegenstanders denken dat veel mensen dan vanwege de kosten niet meer naar de rechter stappen. Het weer in het noorden is het vandaag bewolkt, met daarbij kans op een beetje regen. De rest van het land eerst nog af en toe de zon, maar ook daar kunnen later op de dag buien ontstaan. Middagtemperatuur 8 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Zo'n 10 minuten geleden meldde ik een spookrijder op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Sint-Joost en Weert. Het gevaar is geweken, de spookrijder is niet aangetroffen. Er is vannacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen. Tussen Ruine en Dwingelo is de weg afgesloten. Verkeer richting Groningen kan het beste omrijden door de A32 in de richting van Leeuwarden te volgen. En dan bij Joure de A7 in de richting van Groningen. En dit gaat uh, naar verwachting de hele spits duren. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is woensdag 4 april. Goedemorgen. Onze beslaggevers in Den Haag vertellen in deze uitzending meer... over de positie van minister Leers van Immigratie en Asiel. En de afkeer die Geert Wilders van zijn optreden heeft... zoals de Volkskrant vanochtend meldt. Steeds meer mensen moeten hun huis gedwongen verkopen... blijkt uit kwartaalcijfers van de Nationale Hypotheekgarantie. Directeur Karel Schiffer vertelt straks hoe dat komt. En woningmarktdeskundige Hugo Primus verwacht... dat dit de komende tijd nog veel meer zal voorkomen. We spreken hem na half acht. De SGP in de Eerste Kamer, u hoorde het net, is tegen het kabinetsvoorstel... dat de gang naar de rechter duurder maakt. En de SGP stem in de Eerste Kamer is cruciaal voor het kabinet. Straks een verslag van het debat van gisteravond. We praten er ook over door met Jan Noorbach van de Orde van Advocaten. Sang organisatie de bloedbank is helemaal niet zo blij met de wens van de Tweede Kamer... om ook bloed van homoseksuelen te accepteren bij de bloedbanken. Spreek spreken de directeur van Sanquin. En ook de Tweede Kamer, dit is Pia Dijkstra van D66... die het wetsvoorstel indiende. We bereiden ons vanochtend alvast voor op Pasen. Mark Robin Visser zoekt uit welk ei nou wel diervriendelijk is geproduceerd... en welk ei niet. En de vele uitvoeringen van de Matteo's Passion... worden bedreigd door de bezuinigingen op cultuur. Muziek en René Braams legt uit wat er aan de hand is. En u hoort een verslag van de repetitie... van de Matthäus in de Bergkerk in Deventer, die gaat nog wel door. De Floriade wordt vandaag geopend. We spreken de directeur Paul Beck. En we kijken terug op Barcelona AC Milan. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Mitt Romney kan weer drie staten op zijn naam schrijven in de voorverkiezing. In de staten Wisconsin, Maryland en D.C. kreeg de Republikein de meeste stemmen. En dat maakte hij nog eens duidelijk in zijn overwinningsspeech. Thank you to Wisconsin, Maryland and Washington, D.C. We wonen ze allemaal! This, this really has been quite a night. We want a great victory tonight in our campaign to restore the promise of America. Romney kreeg in Maryland 49% van de stemmen tegen 32% van zijn voornaamste rivaal Rick Santorum. Verrassend zijn de uitslagen niet. Romney stond al bovenaan in de peilingen. Vandaag vergadert de Nationale Assemblee van Suriname weer verder over de amnestiewet. Gisteravond werd de vergadering, zoals eigenlijk wel verwacht, opgeschort zonder stemming. Verslaggever Jeroen Wollaars. Ze hebben er nu twee dagen over vergaderd. Dat is dan in de eerste ronde, zoals dat heet. Er volgen er nog twee, maar de verwachting is dat die twee rondes hier eigenlijk wel in één dag samengevat kunnen worden. Dat komt allemaal omdat ze hier er voor Witte Donderdag, voor Goede Vrijdag voor Pasen wel uit willen zijn. Maar dat zijn ze nog niet. De Surinaamse politici vergaderen nu al een paar dagen... maar nog steeds zonder resultaat. En voilà, Jeroen Wallace voilà, vertelt ook waarom dat nou zo lang duurt. Omdat er om de hete brei wordt heen gedraaid. Het gaat er uiteindelijk om dat Bouterse vrij uit kan gaan. En iemand hier die zei het vandaag wel heel duidelijk... als de voorstanders dat nou eerlijk zouden zeggen... dan waren we er zo uit. Maar goed, dat gebeurt dus niet. En dus duren die debatten heel lang... worden er allerlei andere redenen aangevoerd... Dat is niet altijd even helder, dat duurt heel lang. Ja, en de oppositie die vecht natuurlijk ook tegen die wet. Minister Rozendaal van Buitenlandse Zaken roept het Surinaamse parlement op... om niet akkoord te gaan met die amnestiewet. Door die wet, u hoort het al, kan de huidige president deze Bouterse amnestie krijgen... als hij wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan de decembermoorden van 1982. De Nederlandse regering vindt dat Suriname aan zijn internationale verplichtingen moet voldoen... En daartoe behoort dat je wanneer iemand ernstige schendingen van het internationaal recht pleegt, dat je die dan uh, moet vervolgen. En dat die dan verdacht is. En uh, wat dat betreft uh, verwachten wij, hopen wij, dat men in Suriname dat ook begrijpt. De volgende ronde van de vergadering in Suriname begint om twee uur Nederlandse tijd.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 En u zegt eigenlijk het voorstel zoals het er nu ligt, daar kunt u niet akkoord mee gaan? Nee, zoals het er nu ligt, zonder meer niets. Nee. De oppositie is tevreden, A-kamerlid Rukkoer. Dit voorstel is echt wel het slechtste voorstel wat dit kabinet doet op het gebied van veiligheid en justitie, want het houdt mensen van de rechter af. Mensen die het niet kunnen betalen, die kunnen ook geen recht halen, omdat het zo duur wordt, het risico heel hoog wordt, en dan krijg je onrecht. Ook d 66 kamerlid Berndsen deelt deze mening. Ze geeft een voorbeeld van de hoge kosten. Als je vindt dat je onterecht een verkeersboete hebt gekregen... en je wilt het tot aan de rechter brengen... Eh, en dat is bijvoorbeeld een verkeersboete van 42 euro... en je moet 250 of 350 euro griffierechten gaan betalen... ja, dan laat je dat denk ik wel uit je hoofd. De staat Texas wordt geteisterd door tornado's... met als gevolg omgewaaide huizen, bomen en ook omgewaaide vrachtwagens. Dit gezin kon zich nog net op tijd in veiligheid brengen. Oh my God, look how big it is. Oh my God, It is moving this one. I swear to God, it's coming our way. It is coming toward us, us y'all. Get in the building. Get in here now, Michael. Come on. Come here, Bradley. Oh. Oh. Come here, quick. Vooral in de buurt van Dallas richtte de wind veel schade aan en ook vliegtuigen moesten aan de grond blijven. Tot nu toe geen gewonden gevallen en dat is een groot wonder, vertelt de burgemeester van Dallas. We dodged a big bullet. I mean, this storm had the potential to be much worse. Um, you know, we're saddened by uh, the, the the damage the system did, but we've got nobody that's dead and no significant injuries. And so that's it. Really is a miracle that uh, we uh, we dodged this. Geen slachtoffers, dus wel heel veel schade. En ook zaten zo'n 47.000 huishoudens zonder stroom. Bij gevechten tussen rivaliserende stammen in het westen van Libië... zijn zeker 22 doden gevallen. De gevechten braken zondag uit tussen stammenmilities... uit de stad Ragdalein en het nabijgelegen Zwara. Zo'n 110 kilometer ten westen van Tripoli. Vandaag praat de Libische regering met de leiders van de stammen... over een staak tot vuren, zegt de Libische premier El Kijp. Het is al een tijd onrustig in Libië. De centrale regering, de Nationale Overgangsraad... heeft veel moeite om plaatselijke strijdgroepen onder zijn gezag te krijgen. Op veel plaatsen hebben de milities die tegen het regime van Gaddafi vochten... de macht overgenomen. Turkse premier Erdogan beschuldigt de VN-veiligheidsraad ervan dat ze indirect achter het geweld staat tegen de Syrische burgers. Volgens de Turkse premier kijkt de VN toe terwijl de Syriërs dagelijks worden afgeslacht. Ik het de de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Susan Rice, erkent ook dat de Veiligheidsraad te weinig doet tegen Assad. Very regrettably and much to the frustration of the United States and many others in the international community, uh the Security Council, the international community uh has not been able to respond robustly and swiftly as uh we have sought uh and even to go to the step of uh, implementing uh, meaningful sanctions. But we will keep at it. Syrië is gisteren akkoord gegaan met de deadline van 10 april... voor het invoeren van een deel van het vredesplan van Kofi Annan. Daarin wordt onder meer gesproken over een wapenstilstand. In een grote fraudezaak in Limburg... moeten een notaris en een makelaar ook voor de rechter komen. Ze worden genoemd in het einddossier van een onderzoek... naar banden tussen de onderwereld en de bovenwereld in Limburg. Hoofdverdacht in de zaak is vastgoedhandelaar Joep J. uit Kerkrade... die onder meer 2,2 miljoen euro zou hebben witgewassen. Justitie kwam hem via de notaris en de makelaar op het spoor... vertelt Lou Mennens, die als politiecommissaris betrokken was bij de zaak. Dan zie je een aantal dingen die zijn aan zich nog niet strafbaar. Ik noem maar iets, een discrepantie van, van, van de woz waarde van een pand. Ik noem maar iets, vijf ton. En dat daar een hypotheek op zit van 2,5 miljoen... daar is niks strafbaar aan, maar het is wel raar. En op dat moment is dat eigenlijk het teken om verder te gaan, meer, meerdere bronnen te gaan, gaan raadplegen. Dus ook gesloten bronnen van politie, justitie, van de belastingdienst, etc. De notaris zou onder meer geld hebben witgewassen en valse verkoopactes hebben opgemaakt. De makelaar zou de verkoopprijs van huizen achteraf naar beneden hebben bijgesteld. En door hun hulp kon de hoofdverdachte veel geld witwassen. Je kunt via vastgoed kun je een hele hoop bijvoorbeeld het, het, het, het witwassen via het onder de tafel betalen. Dus een pand eh, bij de notaris voor 50.000. En je betaalt 13.000 zwart. Als je dat naderhand gaat verkopen, dat pand, heb je die 30.000. Die heb je binnen, die heb je wit. Justitie heeft in totaal 134 panden en stukken grond... van hoofdverdachte J. en gezin in beslag genomen. Een vrouw van 80 jaar heeft in de Amerikaanse staat Wisconsin... een vliegtuigje veilig aan de grond gezet. Nadat haar echtgenoot, die toestel vloog, omwel was geworden. Om haar te helpen met landen ging een ander toestel naast haar vliegen... om instructies te geven. En zo slaagde ze erin de Chesna zonder problemen aan de grond te krijgen. De plaatselijke sheriff vindt dat ze het heel goed heeft gedaan. Ik ben heel prachtig van haar te doen wat ze deed. Een heel moeilijke situatie met haar vrouw, naast naast haar. Het ging veel om haar en get dat Ja, haar echtgenoot zat dus bewusteloos na haar, haar. man werd met spoed nog naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar bleek dat hij was overleden. De Verenigde Staten en Europese landen moeten niet te veel bezuinigen op hun overheidsuitgaven. Zo waarschuwt Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds. De meeste landen moeten hun debt down, particularly in de economies. En ja, sommige van die landen need to take the hard measures now to reduce their deficit now. Wereldeconomie krabbelt langzaam uit het dal, maar het herstel blijft broos, schetst Lagarde. Vooral in Europa. En daarom is rigoureus snijden in de begrotingen onverstandig. Dat maakt de toestand alleen maar erger. The die countries that have a bit of space that can borrow at very very low interest rates can also slow the course. And I would say that this is probably the case for the United States of America shouldn't move too quickly but it should certainly move steadily in the right direction of cutting deficit and redressing debt changing the trajectory of it. Stagnatie in Europa kan nadelig zijn voor de Amerikaanse economie en de werkgelegenheid zegt Lagarde de Verenigde Staten heeft daar volgens haar groot belang bij hoe Europa en de rest van de wereld het vergaat Volgens de IMF-directeur is het belangrijk dat de noodfondsen in de eurozone blijven bestaan en ook worden uitgebreid de beurzen Afgelopen maandag was Wall Street nog positief. Gisteren waren de beurshandelaren wat negatiever gestemd. De Dow Jones sloot 0,5% lager. De technologiebeurs Nasdaq verloor 2 tiende procent. Dan naar Azië, daar wordt alweer gehandeld. Ook de Nikkei in de rode cijfers. De Japanse beurs staat op een verlies van 1,4%. Dit is het NOS Radio 1-Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. Miss Montreal heeft de 3FM Schaal van Richter in de wacht gesleept. Haar single, Wish I Could, was afgelopen jaar de meest gedraaide Nederlandse plaat op de radiozender. Schaal van Richter is vernoemd naar de voormalig tisjockey van de zender, Wim Richter, die acht jaar geleden overleed. Montreal met Wish I Could. En die plaat werd vorig jaar het meest gedraaid op 3FM. Het is 18 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan ons de komende dagen weer misselijkheid aan eieren. Marco Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat op zoek hè, naar het beste paasij. Ja, nou, dat wordt nog wat. Ik ben, uh, ik ben in Barneveld en ik heb hier net ontdekt dat het hangt er helemaal vanaf hoe je in de wind staat. Want er komen hier soms luchten voorbij, Lara. <lacht> het is maar goed dat we geen ruikradio hebben, want... Daar word je echt niet vrolijk van. Uh, maar ik ga even goed, uh, goed in de wind staan. Zeg, uh, even dit onderwerp. Uh, het, het dreigt nogal ingewikkeld te worden. Dus ik wil graag ook de luisteraars oproepen om even pen en papier uh, te pakken. Zodat ze straks aantekeningen kunnen maken. En terwijl iedereen nu een klapblokje en een pennetje gaat zoeken... stel ik voor dat we even naar dit historische fragmentje gaan luisteren. De kippen op de We hebben eieren voor hun geld gekozen. Nou, u mag het geloven of niet, ze zijn weer op vooroorlogse wijze aan de leg. In het besef van hun belangrijkheid eten ze er goed van. Kraan schijnt overigens de leg te stimuleren. De eieren, zonder welke Pasen geen echt Pasen is, worden als het ware aan de lopende band geproduceerd. En nu doet zich het eigenaardige feit voor, dat dezelfde eieren, voordat u ze kunt kopen, ook nog een echte lopende band passeren. Een zeer ingenieuze machine, die ze weegt, sorteert en stempelt, zonder kneusjes te maken. Voor de mens blijft dan aan deze bewerking slechts over ze in te pakken, en dan... Enfin, kijkt u de bonnenlijsten maar na. Ja, nou ja, precies. Dat was 1947. Toen had je gewoon eieren en eieren. Dan ging je naar de melkboer met een mandje en dan kreeg je eieren. Maar tegenwoordig is het anders. Ik hoop dat iedereen nu, Lara en Marcel, ook weer benen bij de hand. Wat we doen is, we maken twee kolommen. Dus we delen nee. het papiertje door midden. Schrijf maar een verticale Marcel, lijn. Ja. Even je opletten? Ja, ik Aan zin, de, ja. linkerkant, de linkerkant komen de cijfers. Schrijf maar op, cijfers. EU-cijfers EU ja, ja. zijn dat, van de Europese Unie. En rechts komen de sterren. sterren. Nu gaan we eerst links opschrijven. De cijfers... 0 tot en met 3. 0 is een biologisch onder ei. 1, 2. Ja, doe maar onder elkaar. Netjes schrijven. Mm -hmm. De 0 is biologisch. Moet dat bij de, de sterren? Onder de sterren? Valt nee, de sterren oh. komen straks, Marcel. Oh. Eerste cijfers. De 0 is biologisch. Okay. De 1 is vrije uitloop. De 2 is scharrel. En de 3 is het kooi-ei, het legbatterij Hebben we dat? Ja. ja. Dus nul is eigenlijk het beste, hè? Moet je eigenlijk, zou je kunnen denken. Hè? Als je gewoon in dierenwelzijn denkt en zo, dan is dus hoe minder, hoe beter. Maar nu gaan we naar de sterren. Eén ster is het minste. Twee sterren is iets beter en drie sterren is het allerbeste. Dat zijn dan weer de, de, de categorieën die de dierenbescherming heeft bedacht. Oké, okay. ja. Nou gaan we even terug naar die cijfers. De cijfers, dus die cijfers van nul tot en met 3, die staan op het ei die zijn met een printmachine op het eigen print. Maar die sterren die staan niet op het ei, die staan op het doosje. Dus, en nu denk ik dat iedereen wel ongeveer begrijpt... waarom het zo ingewikkeld is om tegenwoordig in de supermarkt... gewoon een doosje eieren te kopen. Want heb je zo'n schap eens goed bekeken? Ik heb dat laatst eens even gedaan. Het duizeltje. Je hebt niet alleen groene doosjes, rode doosjes, bruine doosjes, witte doosjes. Maar je hebt doosjes met sterren. En dan een cijfer drie erop. En je hebt doosjes met één ster. En nou goed, dat loopt dus allemaal vreselijk door elkaar. Dan denk je, dan hoop je dat je als je nu met mijn lijstje naar de supermarkt gaat, dat je eruit komt. Maar we zijn er nog lang niet, want ik ben nu op een bedrijf waar het de mensen ook duizelt. Zij hebben namelijk eieren die een laag cijfer krijgen, maar een heel hoog sterrenaantal. Rara, hoe kan dat? Dat is dan een van de dingen die ik vanochtend ga uitzoeken. En het is, uh, ik hoop dan maar dat wij tegen half tien... allemaal een goede uh, paasei-beslissing met z'n allen <lacht> kunnen nemen. Want we hebben, het wel, we hebben het wel, Lara en Marcel, over 32 miljoen eieren. Als ik het goed heb... In, in, in, nee, ik kijk verkeerd. Sorry, ik heb het, verkeerd, uh, ik heb het hier verkeerd opgegeven. Nou, ja, 32 miljoen eieren. Ik heb het goed. We gaan 32 miljoen eieren eten. Dus tijdens dat is best de moeite waard, dacht ik. Ja, tijdens Pasen alleen. Maar ah, goed. Oké. Okay. Ja. Ik, ik ga dat niet doen trouwens. Ik weet niet wie dat wie doet. <laughs> <is, maar>, uh... <laughs> ja, dan spreken we ook niet meer. Ja, een ei hoort erbij. Maar er komt tegenwoordig heel wat bij kijken. Oké. Okay. Nou, dat is het verhaal. We spreken Hou hier later. Hou het briefje de... erbij, ja, want je, je het. hebt het straks nog nodig. Maak of je vieser. Oh, ze worden Vanuit. wakker, jongens. Oh, dit zijn hele andere beesten, sorry. <laughs> Tarnerveld. Aijmans, jullie horen er niet bij. Ik leg ook vast eieren. Goed, we gaan naar uh, de geboorte van Venus of de nachtwacht van Rembrandt. Schilderijen die samen met ook nog duizenden anderen... van heel dicht nu te bekijken zijn via Google. Martijn Pronk van het Amsterdamse Rijkmuseum... was bij de officiële presentatie in Parijs. En correspondent Frank Renaud vroeg hem... waarom het Rijksmuseum samenwerkt met Google.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 Barcelona en Bayern München hebben zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Barcelona won met 3-1 van AC Milan. En dat was ruim voldoende na het 0-0 gelijkspel van vorige week in Italië. Ronald van der Geer. Iedereen had uitgekeken naar het voetbalfeest in Camp Nou. 94.000 mensen, miljoenen mensen voor de televisie. En ook nog eens een Nederlandse arbiter, Bjorn Kuipers. En die deed wel van zich spreken in dit stadion. Hij gaf in de eerste helft twee keer een penalty aan Barcelona. Twee keer mocht Messi vanaf 11 meter het vonnis voltrekken. Prima, zou je zeggen. Ja, en dat was ook wel zo. Waren het niet dat Barcelona niet heer en meester was in de eerste 45 minuten... In fases wel, maar Milan kwam echt voor de laatste kans, kon een vuist maken... en maakte ook de gelijkmaker na de 1-0 van Messi door Nocerino. Maar in de tweede helft was eigenlijk alles anders. Al snel naar rust maakte Iniesta de derde voor Barcelona. Ja, en toen was het over wat betreft Milan, waar Clarence Seedorf in de basis begon... Emmanuel son op de bank en waar Van Bommel er helemaal niet bij was vanwege een blessure... In de tweede helft heeft Milan eigenlijk aanvallend nauwelijks iets kunnen maken. Bjorn Kuipers gaf ontzettend veel gele kaarten. Zeven maar liefst aan spelers van Milan die dus gefrustreerd over het veld rondliepen. En Barcelona etaleerde bij tijd en wijle dat echte Barcelona-spel. Uiteindelijk mag Barcelona zich dus verdiend na deze avond melden in de halve finale van de Champions League. Weer in het speelt tegen Chelsea of Benfica. En Bayern München kende gisteravond zoals verwacht weinig problemen met Olympique Marseille. Na de 2-0 overwinning in Frankrijk, werd ook op eigen veld in München... met die cijfers gewonnen. En die houtkamp. Ja, datgene wat verwacht werd, dat is ook uitgekomen. Bayern gaat heel simpel door naar de halve finale van de Champions League... Zonder Arjen Robben, zonder Gomez... werd er begonnen aan de wedstrijd tegen Olympique Marseille. En de 2-0-voorsprong die uit Frankrijk werd meegenomen... die werd zelfs verdubbeld in München door Olitsch. Ook niet al te vaak in de basis spelend. Maar hij scoorde twee keer. Eén keer op aangeven van uitblinker Ribéry... en één keer op aangeven van Alaba. Het was een wedstrijd zoals verwacht... Een aardige eerste helft en de tweede helft bloeide helemaal dood. Bayern München naar de halve finale... waar waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk de tegenstander... Real Madrid zal zijn. Ja, of Bayern München in die halve finale tegen Real zal uitkomen... wordt vanavond duidelijk. De Spanjaarden ontvangen Hapuel Nicosia... Apuel Nicosia. dat ze de eerste ontmoeting in Cyprus weinig had in te brengen. Met een 3-0-overwinning op zak is een plek bij de laatste vier zeer dichtbij. De laatste kwartfinale gaat vanavond tussen Chelsea en Benfica. In Lissabon boekte de Engelsen een...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 Die ondanks een zeer snelle 100 meter niet kan verhinderen dat Nederlands achterstand groter wordt. Het team werd aangevoerd door Fanny Blankers-Koen en bestond verder uit witse Timmer, Gerda van der Kade Koudijs en dus Xenia Stadion. Kwam ook uit op de individuele 100 meter, trouwens, Stad de Jong. Daarin werd ze uitgeschakeld in de halve finales. Radio 1, het nos journaal. Als zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. PVV-leider Wilders heeft in het katshuis aangedrongen... op het vervangen van asielminister Leers. Dat meldt de Volkskrant op basis van Haagse bronnen. Wilders vindt dat Leers te slap, optreedt in Europa en de, te slap optreedt en in Europa te weinig voor elkaar krijgt. Het idee zou door premier Rutte en vicepremier Verhagen zijn afgelegd. Gisteren zou Leers opnieuw onderwerp van gesprek zijn geweest... toen hij veel kritiek kreeg van de Kamer in de kwestie Mauro. Mitt Romney heeft zoals verwacht de voorverkiezingen in Maryland, Wisconsin en Washington D.C. gewonnen. In Wisconsin was het verschil een paar procent ten opzichte van zijn grootste rival Rick Santorum. In de andere twee staten won Romney met gemak van Santorum. En in de Amerikaanse staat Texas hebben tornado's een spoor van vernieling aangericht. In de buurt van Dallas zijn gebouwen omgewaaid. En op videobeelden is te zien hoe vrachtwagenopleggers door de lucht vliegen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het in het noorden bewolkt en daar kan plaatselijk een buitje vallen. In de rest van het land is het overwegend droog en hier en daar is zelfs nog de zon te zien. Nou, in de loop van de dag raakt het toch op de meeste plaatsen bewolkt... en landelijk neemt ook de kans op een bui toe. Het zuiden maakt overigens de grootste kans op deze buien. Nou, er zijn grote verschillen wat de temperatuur betreft, want het wordt vandaag slechts een graad of 6 à 7 in Groningen tegen 12 à 13 graden in de zuidelijke provincies. De wind maakt het bovendien in het noorden ook nog eens extra fris, want daar staat namelijk een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de rest van het land is de wind overigens zwak tot matig van kracht, ook uit noordoosten. Vanavond en vannacht dan wordt het droog, verdwijnen dus de buien... en klaart het in het noorden op. En daar komen de minima rond het vriespunt te liggen. In de rest van het land blijft het bewolkt met minima rond de graad of 4. Kijken we naar morgen, donderdag... dan zien we een mix van wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog en het wordt zo'n 9 tot 11 graden. AWB-verkeersinformatie file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij Arnhem-Noord 4 kilometer. En de A28 vanuit Hogeveen naar Assen is tussen Ruinen en Dwingelo helemaal afgesloten. Er is daar een vrachtwagen met kippen gekanteld. Het opruimen daarvan gaat nog wel even duren. En zolang kan het verkeer richting Groningen beter omrijden... vanaf knooppunt Lankhorst via Heerenveen, over de A32 en de A7. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. De campus met al die technologische ontwikkelingen. De Floriade in Venlo dit jaar...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 Goedemorgen. Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nee, dat lijkt er niet op. Nee, wij zouden eventjes gaan luisteren naar Romney. Mid Romney. Kom maar binnen. Gaat niet lukken, hè? Nee. Nee. Zullen we dan maar naar. Thank you to Wisconsin, Wisconsin Maryland and Washington, DC. We willen them all. Ja, dat was hem dus wel. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney gisteravond in zijn overwinningsspeech. Na het winnen van de voorverkiezing in de Staten Maryland, District of Columbia en Wisconsin. Ruime overwinning waardoor Romney inmiddels de helft van de benodigde gedelegeerden binnen heeft. Om de Republikeinse presidentskandidaat uiteindelijk ook te worden. Vroeger eerder aan Jacqueline Ekman in Washington DC of Romney die Republikeinse voorverkiezing eigenlijk nog kan verliezen. Nee, dat lijkt er niet op. Helemaal niet na de hat-trick van gisteravond. Uh, vorige week nog kreeg Romy ook nog eens de steun van weer een aantal prominente republikeinen. Het is nu voor de meeste republikeinen toch wel duidelijk dat de race om het presidentschap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 Koningin Beatrix. Beatrix opent het later vandaag. Jeroen Wielert, kijk alvast rond. I pakt uit, bijvoorbeeld in de basement, in de kelder. Dan kun je langs de hele collectie van Buster Keaton naar Zwartboek en de Noorderlingen. tot Alleman. Sandra den Hamer, directeur. Bent u daar ook graag in de kelder? Ja. Je kan daar een beetje als bezoeker helemaal zelf je eigen reis door de filmgeschiedenis maken. En dat vond ik heel belangrijk, want wij maken natuurlijk hele mooie programma's in de filmzalen. We presenteren prachtige tentoonstellingen. Maar ik vond dat we vandaag de dag toch ook iets moesten hebben... waar de bezoeker zelf kon bepalen wat hij wilde zien en wat hij wilde opzoeken in onze collectie.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 wat een van de belangrijkste kunstvormen van vandaag de dag is... een van de meest populaire kunstvormen, eindelijk een echt museum heeft. En is het niet alleen arthouse en highbrow film? Nee, absoluut niet. Want kunst wij... met een grote K? Nou ja, de film zelf beweegt zich helemaal tussen kunst en entertainment... van de avant-garde tot Hollywood mainstream. En dat is precies wat wij hier willen laten zien. Wij praten met oog op het ei lijkt dat niet te veel af van de film? nee, er zijn al zoveel oogstrelend eye catchers, oogappeltjes. Uh, kijk waar het om gaat is dat dit natuurlijk een instelling een museum is waar het draait om kijken en zien en uh... Wat, wat mensen ervan maken, we worden ook wel eens de oester genoemd... de diva aan het ei, uh, de witte zwaan. Het maakt mij niet uit als ze maar komen. De nieuwe hotspot ook, volgens mij. Dat uh, hoop ik van harte. Ik denk dat dit ook een, een plek is, en dat willen we natuurlijk ook graag... waar mensen graag naartoe komen. Je kan hier binnenkomen zonder dat je een kaartje hoeft te kopen. Dan kan je in ons café-restaurant zitten. En de, naar die basement? En naar de basement, dus de digitale schatkamer... zijn functies die gratis toegankelijk zijn. Juist omdat we onze collectie zo breed mogelijk uh, openen... We willen stellen voor het publiek. Met een pontje uit het centraal station. Laagdrempelig noemen ze dat? Laagdrempelig en dichter bij het centraal station kun je niet zitten. Beleving op zich om de grote expositieruimte boven te betreden. Over uitpakken gesproken, 1200 vierkante meter. Rijkdom die het voormalige filmmuseum aan het Vommelpark helemaal niet had. Een ...projector, snorter en het is er ronddwalen tussen allerlei schermen door voor de expositie Found Footage. Jaap Guldemond. En dan kijken we hier bijvoorbeeld naar een leeg, wat vlekkerig scherm. Dat is precies de bedoeling. Um, wat we hebben geprobeerd met de uh, eerste tentoonstelling, de openingstentoonstelling, Found Footage Cinema Exposed... ...is om eigenlijk te laten zien hoe filmmakers en beeldend kunstenaars omgaan met gevonden bewegend beeld. Hè? Dus met found footage. Dus je kan eigenlijk zeggen het is een tentoonstelling van en met makers, filmers zonder camera. Het is als rondlopen in een toverlantaarn in de 21ste eeuw. Vandaag de dag sinds internet heeft dat hele werk met found footage heeft natuurlijk een waanzinnige vlucht genomen. Want bijna iedereen iedereen kan... knusselt met YouTube. Ieder knutselt met YouTube. Dus wij vonden het ook interessant... om juist omdat zo, dat zo algemeen is... om te laten zien waar komt het nou vandaan... wat voor ideeën zijn er over ontwikkeld... en welke filmwerken en kunstwerken zijn ermee gemaakt... die wij de moeite waard vinden om te laten zien. Een bijdrage van Jeroen Wilaert vanuit I, het nieuwe Nederlandse filminstituut. En dat wordt dus vandaag geopend door koningin Beatrix. Gaan we naar Rotterdam, want in een bedrijfsgebouw aan de Akairo-straat... is vanochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Het pand staat op een bedrijventerrein in de buurt van Rotterdam, die Heek Airport. Gaan we praten met de politie Rotterdam-Rijnmond, Angelique Chata, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie daar aan de Akairo-straat? Nou, de brandweer uh, is druk bezig om de brand te bestrijden uh, bij het pand. En daar zijn we sinds... Uh, we over vijf ongeveer mee bezig vanochtend. We hebben inmiddels wat beelden gezien bij uh, RTV Rijnmond. Het, het, is een, het is een grote brand en klopt het dat er ook explosies zijn? Klopt, ja, er wordt gesproken inderdaad over een grote brand. Uh, dat is het ook. Uh, maar op dit moment, zoals de situatie er nu naar uitziet, uh, beperkt de brand zich alleen tot het pand. En die explosies, wat weet u daarvan? Ja, we weten op dit moment nog niet wat er allemaal in het pand uh, zich bevindt. Dus dat kunnen materialen zijn uh, wat in het pand was opgeslagen. Wat kunt u wel even vertellen over het pand? Wat zit erin? Wat ik uh, begreep is dat het gaat om een uh, pand van Vodafone. Ah. En is er sprake van gewonden? Nou, Op dit moment uh, niet. En uh, wat we nu ook weten is dat er geen uh, mensen aanwezig waren in het pand zelf... van het moment van de brand. Nee. En de oorzaak ook nog niet bekend? Nee, oorzaak weten we op dit moment uh, ook nog niet. We zijn druk bezig met het bestrijden van, uh, van de brand. En de gebouwen eromheen, want het is een bedrijventerrein, hè? begrijpen wij. Klopt, het is een bedrijventerrein, maar uh, zoals ik net zei, uh, de brand beperkt zich op dit moment alleen tot het pand zelf. Maar er komen geen gevaarlijke stoffen vrij? Nou ja, bij een brand komen er altijd uh, stoffen vrij, nou ja. uh, nou ja, rookvrij. <laughs> en dat kan natuurlijk uh, tot onaangename luchtjes uh, kan wat uh, leiden. Dus als de mensen in de omgeving iets uh, ruiken, dan raden we aan om de ramen en deuren te sluiten. Okay, maar, maar iedereen kan gewoon naar zijn werk, begrijp ik mevrouw Schadda? Uh, nou ja, iedereen uh, kan gewoon naar zijn werk. We hebben hier zowel een aantal wegen afgesloten. Dat is voor uh, de brandweer, zodat ze het pand goed kunnen bereiken. Uh, dus uh, wellicht dat het wat lastig wordt voor de mensen die hier in de directe omgeving werken. Maar uh, uh, ja, we proberen zo snel mogelijk uh, het incident te bestrijden. Oké. Okay. Marcelie Xelta van de politie Rotterdam-Rijnmond. Dank u wel. Geen dank. Het Surinaamse parlement wil later vandaag dan wel gaan stemmen over die omstreden amnestiewet. Harmen Boerboom geeft de stemverhoudingen tot nu toe. Zo dadelijk is de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. files 25 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk, maar niet echt opvallend. Boven dan natuurlijk de kippen op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen. Tussen Ruinen en Dwingelo is de weg daar nog steeds afgesloten... door die gekantelde vrachtwagen met kippen. Gaat nog wel even duren voor alles overgeladen is. En zolang kan het verkeer richting Groningen dan ook beter omrijden. Vanaf knooppunt Lankhorst via Herenveen over de A32 en de A7. De meeste vertraging op dit moment op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij Arnhem Noord 5 kilometer. Ja, John, het sputterde en spatte er vanochtend vroeg ook nog wel wat. Wat verwacht je ervan voor half negen? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet of er nou echt veel regen gaat vallen... dat het verkeer daar ook nog last van, uh, van zou kunnen hebben. Ja, Mocht het wel zo zijn, dan zal het ietsje drukker worden dan normaal. Woensdag valt het meestal wel mee. Komen we vaak niet verder dan zo'n 100 kilometer om half negen. John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Je ja, hoort het al ook op de tweede dag van het debat in het Surinaamse parlement. De Assemblée over de omstreden amnestiewet is er geen beslissing. Vandaag gaan de beraadslagingen door. Wereldomroep correspondent Harmen Boerboom volgt het debat. Opnieuw een lange dag van argumenten voor en argumenten tegen de amnestiewet. Het was vooral de oppositie die gisteren aan het woord was. Met emotie en beschouwing. En met zakelijke argumenten om de wet niet aan te nemen. Haris Monorat van nieuw Suriname wees opnieuw op het feit dat de amnestiewet strijdig is met internationale verdragen. Hij verwees daarbij naar de kritiek die er inmiddels vanuit het buitenland is. Het internationaal strafgafvoorzitter heeft het parlement geaddeeerd om de wet niet door te drukken. Frankrijk, Engeland, Canada, Amerika, Nederland hebben, ze hebben allemaal hun kanttekeningen geplaatst. Het feit dat ze u al hebben geaddeeerd wil al aangeven dat wij iets doen dat niet...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 Oud-president Venetiaan, gisteravond in het Surinaamse parlement. Naar verwachting wordt er vandaag over de wet gestemd. En de verwachting is dat hij dan wordt aangenomen. gaan we naar Mark Robin Visser, die is vanochtend tussen de eieren. Mark Robin, ik heb het briefje er maar bij gepakt, wat je net hebt gedicteerd. Wat zijn het voor eieren waar je nu tussen staat? Hebben zij drie sterren of hebben ze cijfertje drie? Nou, heel goed Marcel, ik, ik merk dat je de materiaal behoorlijk onder ja. de knie begint te krijgen. En dat is goed, dat is goed, want we zijn er nog lang niet. Je hebt uh, die Europese codes, hè? dat zijn de cijfertjes. Ja. En je hebt de sterren en die zijn van de dierenbescherming. En meneer Bransen die staat hier. Ja, u staat uh, aan de lopende band. Eigenlijk aan de batterij, hè? Nou, niet aan de batterij. <laughs> We staan hier gewoon elke dag om heel mooi onze, onze duurzame eitjes in te pakken. Ja. En uh, met een tweetje erop, helaas. Maar goed, het zijn wel rondeleien het... Hoor je het, Marcel? Ja. Er komt een tweetje op het ei van meneer Bransen. Dus schrijf dat ook even op. Ja, dan is het een dus Dat tweetje, -ei, Marcel, Heb ik nog? Juist. Ja. Dat betekent ei heel goed onthouden. Mm -hmm. En meneer Bransen, dat is dus eigenlijk een vrij lage score. Ja, dat is wel zo. Maar als wij een hogere score wil hebben, dan moeten we naar Brussel. En dan zijn we een aantal jaren verder... voordat we ons eigen nummer op onze eigen rondeel ronddeelijden kunnen krijgen. Maar we zijn nu in Barneveld. Ja, dus we blijven voor een tweetje gaan. Alleen, we hebben daar een ander concept bij. En dat is rondeel met drie sterren van de dienstscherming. Aha, Marcel, daar heb je de sterren. Dat is de andere kolom. Dat ja. zijn dus de drie sterren. Dus, zo bestaat het dus dat je een ei hebt met een... Lage kwalificatie van de Europese Unie, een tweetje. dat hij drie sterren van de dierenbescherming kan krijgen. Rara, hoe kan dat? En meneer Bransen, u hebt het al eens vaker uitgelegd, doet u nog eens een poging. Uh, nou, dat heeft te maken dat wij dus met dit concept, ronddeel, vanaf het begin. Voor... Rondeel? Ja, van ronddeel. Dus vanaf het begin dat het uh, stalconcept in de markt gezet het... in... ja. ja. is. Het stalconcept. Ja, ronddeel. Is in overleg met dierenbescherming en alle consumenten. Is het in de werkmarkt en we kregen vanaf de start drie sterren toegewezen. Omdat het gewoon uh, zo duurzaam is en zo diervriendelijk is. Dat het drie sterren. We hebben de derde ster het eerste jaar wel moeten verdienen. En die hebben ruimschoots verdiend. Maar waarom krijgt u dan maar een tweetje scharrel ja, Omdat Omdat met de andere codes heb je te maken met heel veel vrije uitlopen. waar de dieren heel vaak niet komen. Maar dat zijn de wettelijke regels vanuit de EU. EU. En die kunnen wij niet wijzigen als Barnevelders, als rondeelmensen. Dan nee. moeten we naar Brussel en dan hebben we een hele lange weg te gaan. Maar u hebt dus eigenlijk, hè, want u noemt dat dus rondeel-eieren, zo heten ze ook in de supermarkt. een, een, een, een manier gevonden om toch dat dierenwelzijn uh, te bevorderen. Ja ja we, bijvoorbeeld... Op een beperkte hoeveelheid hectare. Ja, nou, op een, op een beperkte ruimte, maar het is geen beperkte ruimte. Het is vol, precies voldoende ruimte om de dieren, alle de gedragingen kunnen dat te doen, die ze horen te doen. Nou ja, goed, kijk, als consument sta je dan met je lijstje, met de sterren en met de cijfers in de supermarkt. Probeer je je best te doen om een beetje een goed ei uit te kiezen. Ja, ja. ja oké, okay, maar... Maar dat valt nog niet mee. Nou, in mijn ogen valt het wel mee. Als je naar de, de, de nieuwe keurmerk van het dierenbescherming kijkt... dan zie je met veel meer producten... heb je een hele duidelijke omschrijving wat we doen. En daarnaast hebben we onze website. We, hebben, ja. we zijn heel transparant, we laten alles zien wat we doen. Nee, maar u weet toch ook wel hoe dat er in de supermarkt uitziet? Ja, ja. Okay, je hebt graaneieren, maiseieren, graseieren, eco-eieren... vrije uitloop-eieren, -eieren, volière-eieren, foliaire-eieren, rondel-eieren... Ja, maar rondel-eieren rondel is het enigste ei. rondel is het enigste traditionele ei. Ik moet even gaan zitten, hebben. ik word er een beetje duizelig van. Nee, ik niet. Dat is heel eenvoudig. Hebt... Hoe is het hier ondertussen? Want de, de, de machine staat aan, zullen we hem even uitzetten? Want hij maakt al heel erg veel. Ik bedoel, u doet toch niks. U staat alleen maar met mij te praten. Ja, misschien ook wel heel veel. <laughs> uh, er gaan 32 miljoen eieren doorheen met de Pasen. Ja. ja. En dat betekent voor u uh, door. Ja, het, het is voor ons een, uh, echt een piekweek uh, geweest. Maar dat maakt niet uit. De mensen die willen graag rond hun eieren hebben. En wij zullen zorgen dat ze er zijn. Ja. Maar nou is het zo, want u heeft, u heeft nou vijf keer rondeel gezegd, nou weten we het wel. Maar u heeft ook nog in een andere schuur, heeft u een andere... Ja, dat zijn traditionele scharrelkippen of volièrekippen, hoe je het ook noemen wil. En wat een... krijgen die voor een score? Die hebben één ster, maar dat heeft te maken dat die minder ruimte hebben, minder licht hebben. Die krijgen één ster, en ja. wat voor cijfertje krijgen ze die dan? Ik heb ook een twee, dat is ook scharrel. Dus dat kan ook, je kunt ook een twee met één ster? Ja, en je kunt ook een twee met twee sterren krijgen. En waarom heeft u eigenlijk die twee soorten kippen? Wat is De, de ene oh, we hebben kip verdient meer? Nee, we hebben één traditioneel systeem waar we vandaan gekomen zijn. En we hebben een aantal jaren terug geschakeld. Want de consument vraagt naar een ander product en een beter product. En dan gaan wij hier mee. Ik laat Marcel en Lara even hun aantekeningen bijwerken. En ik ga er zelf <lacht> ook nog eventjes doorheen. En dan praten wij straks, na zeven en verder, over al die Goed. eieren en die sterren en die cijfertjes. Ja, ik heb nog ja? rondeel okay, toegevoegd prima. aan het lijstje. Heel Komen goed. we er straks wel uit. Marco <laughs> alweer vissen. Nee, valt niet bij. Tussen de eieren vanochtend. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. pvw leider Wilders heeft bij het katshuisoverleg over herziening van het regeerakkoord aangestuurd op vervanging van minister Leers. Dat meldt de Volkskrant. Wilders vindt dat Leers te slap optreedt... en te weinig voor elkaar krijgt in Europa. Bronnen in de gedoogcoalitie bevestigen... dat de positie van de minister maandag al onder druk stond... en dat hij zich in de gevarenzone bevond. Wilders zou maandagavond tegenover premier Rutte... en vicepremier Verhagen hebben geopperd... Leers weg te sturen en zijn portefeuille maar onder te brengen... bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... of bij staatssecretaris Teve. Het vertrek van Leers zou volgens de Volkskrant in de gedachte van Wilders een zoenoffer voor de PVV moeten zijn. Daarmee zou dan de aandacht worden afgeleid van de vele concessies... die de PVV in de onderhandelingen zal moeten doen... op onder meer de terreinen zorg, arbeidsmarkt en sociale voorzieningen... zoals de WW. Rutte en Verhagen hebben het idee van Wilders... om leers te vervangen in eerste instantie afgewezen. Maar gisteren liep de temperatuur opnieuw op door Leers optreden in het wekelijks Vraaguur in de Kamer moest zich verantwoorden voor twee kwesties. Een conflict met burgemeesters over de uitzetting... van een Afghaanse verdachte van oorlogsmisdaden... en een verspreking over de Angolese asielzoeker Mauro. Zijn optreden werd alom als zwak beoordeeld, schrijft de Volkskrant. Andere nieuwsstand. Scholen hebben nauwelijks interesse in prestatieloon voor hun leraren. Dat schrijft het AD. Slechts een minderheid van 40 van de 1600 schoolbesturen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich aangemeld voor een experiment met prestatieloon. En slechts 2,5% van de scholen heeft volgens het AD interesse. Terwijl het kabinet voor de komende jaren 144 miljoen euro uittrekt voor de proef. Partij van de Arbeid en SP zien in het lage aantal aanmeldingen... een bewijs van overbodigheid van het vvd paradepaardje Vanuit het onderwijsveld en de vakbeweging is ook al kritiek geuit op de plannen... die scheve ogen zouden veroorzaken op de werkvloer en extra bureaucratie opleveren. Bejaardeverzorgers die al eens voor diefstal zijn veroordeeld... kunnen tot frustratie van de politie in het hele land bewoners in zorgcentra blijven beroven.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 Christenen in Kuwait maken zich zorgen om de groeiende intolerantie in het land, trouw, Eén kerk sluit met Pasen noodgedwongen de deuren. Omslag kwam volgens de krant anderhalve maand geleden, toen het pas aangetreden parlementslid Osama Ahmed Bounawir stelde dat er geen nieuwe, niet-islamitische gebedshuizen mochten worden gebouwd. Zijn wetsvoorstel is nog in behandeling, maar heeft al wel een fatwa uitgelokt... van de grootmoefti van Saoedi-Arabië, schrijft trouw. Alle kerken moeten worden afgebroken op het Arabisch Gier-eiland... en daar hoort Koeweit ook bij, zei die twee weken geleden. En We zijn met z'n allen bijna gewend aan het nieuwe pinnen. Volgens het Nederlands Dagblad vergeten steeds minder mensen hun pinpas uit het apparaat te halen. De krant deed een rondgang langs onder meer de Consumentenbond en Detailhandel Nederland. Het gebeurt nog heel soms dat mensen hun pas vergeten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 Online. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Dit is Radio 1.